Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Ho, ho. Doral Negens met het NOS-journaal. Rijden met een navigatiesysteem wordt vanaf maart een verplicht onderdeel van het rijexamen, meldt de Telegraaf. Daarmee wil het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen beter aansluiten op de dagelijkse praktijk. Lesauto's moeten sinds 2011 al een navigatiesysteem hebben, maar het gebruik ervan was tijdens examens nog niet verplicht. Wij-examen wordt volgens de Telegraaf ook op andere punten aangescherpt. Zo moeten de aanwijzingen voor bijzondere verrichtingen... zoals parkeren, preciezer zijn. In de Verenigde Staten dreigt weer een shutdown. President Trump en de democraten in de Senaat... kunnen het namelijk niet eens worden over een nieuwe begroting. Trump wil 5 miljard dollar voor een muur langs de grens met Mexico... maar de democraten vinden dat te duur. Door de shutdown die daardoor nu dreigt... zouden honderdduizenden ambtenaren niet langer betaald worden... en moeten overheidsdiensten sluiten. In het Oost-Afrikaanse Djibouti is Peter Sherif opgepakt... een van de meest gezochte jihadisten. Sherif is ook wel bekend onder het pseudoniem Abu Hamza. De Franse autoriteiten vermoeden dat hij vanuit Jemen... onder meer betrokken is geweest bij de bloedige aanslag... op het Franse blad Charlie Hebdo in 2015. Daarbij kwamen toen twaalf mensen om het leven. De luisterlijn heeft minimaal duizend extra vrijwilligers nodig... om iedereen te kunnen helpen. De hulpdienst, vroeger bekend als Sensor is er voor mensen die anoniem over hun problemen willen praten... telefonisch of via chat of e-mail. Het aantal hulpvragen steeg afgelopen jaar met 10 naar 450.000. Maar een kwart daarvan bleef onbeantwoord... doordat er te weinig vrijwilligers zijn. De meeste gesprekken gaan over eenzaamheid, depressies en relatieproblemen. Het weer, vanochtend langdurig regen. Vanmiddag is het vaker droog, vooral in het zuiden. In het zuidwesten kan de zon even doorbreken...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 my time Aunque fumemos como fumamos yeah. en la buena. Siempre andamos positivo Esa es la forma en que vivo activo Que yeah. se jode que no estoy lo no mismo Yo dejo tu mente siga viva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 It snows, ain't it thrilling, though your nose gets a-chillin', we'll frolic and play the Eskimo way.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 No longer so let's go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 Vluchten. Ik ben nu niet jeugdig. Dan ben ik niet meer rustig. Jij hebt dingen die ik nog niet ken. In real life ben je net als op de lens. Ik ken die situatie, missie door de handy. Je hoeft alleen te bellen me mijn telly. En ik kom hier redden en net en Ik weet dat je er nodig hebt. Ik heb je nodig. Niet alleen vandaag, mijn hele leven nodig. You're mm -hmm.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 ZANG sui montagne o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao se quelline da sui montagne sotto lo